Voorhand leuk. De ploegen staan in de competitie 4 en dertiende. Maar zegt dat eigenlijk wel wat? Of gelden in de bekerfinale andere wetten. Dat zal de komende 90 en misschien wel 120 minuten ons gaan leren. Onder leiding van een uh, arbiter die misschien aan het begin van dit jaar ook niet had verwacht dat hij hier zou zijn: Paul van Boekel. Eerder deze week nog een uh, prachtige wedstrijd in Barcelona mocht uh, assisteren. Toen uh, Kuipers, de wedstrijd Barcelona, uh, Milan van zijn leiding mocht voorzien. PSV in het uh, rood-wit met een zwarte broek. Herakles heeft een speciaal shirt. Ja, je kunt wat dat betreft de commerciële gedachten wel aan voorzitter Jan Smit overlaten. Een uh, ja, wat, wat dikkere zwarte banen. En speelt Herakles met een uh, witte broek. Maar wel dus allebei in de traditionele shirts. En we zijn uh, begonnen aan de wedstrijd. Het balbezit voor Marcelo. Eerste peer naar voren. Uh, direct ontvangen door Lens op de rand van het Schafsopgebied. En... Oh, die bal gaat net voorlangs. Nou, dit is een droom. Uh, start bijna voor PSV. En wat gaat het dan toch achterin mis bij Heracles? Want de eerste bal van Marcelo komt van eigen helft. Dan denkt iedereen dat het buitenspel is. Rienstraijn van der Linden in elk geval. Lens is er dan vandoor. En ziet tot ontzetting hoeveel ruimte hij heeft. Moet dan toch snel handelen omdat Rienstraijn de buurt komt. En dan schiet hij de bal echt nou ja, een fractie naast de paal. En zo hebben we de eerste kans voor PSV er al op zitten na 37 seconden. Bijna was Romario zijn record kwijt, want die maakte in 1987, of 1989 al na twee minuten een goal. Dat is de snelste goal uit een bekerfinale in een finale tussen PSV en Groningen. Maar Lens heeft dat van zijn voormalige ploeggenoot, als je het zo zou mogen opschrijven, dus niet kunnen overnemen. Wijnaldum heeft de bal voor PSV, dat dus graag meteen naar voren wil in het begin van deze wedstrijd. Hutchinson krijgt de bal van Middellijn, korte 1-2. Maar de bal raakt PSV daar kwijt, neemt hem eigenlijk zo snel weer over ook. Dan wordt er op heel weinig ruimte... Driftig getikt en wordt er uiteindelijk een overtreding gemaakt door Marcelo op de spits van Heracles Armateros. Maar dat gebeurt dus allemaal net zeg maar rondom de middenlijn. Daar krijgt de ploeg uit Almelo de gelegenheid om een vrije schot te nemen. En dus even vooral te wijzen en even hoe stom het ook klinkt na 1 minuut en 20 seconden op adem te komen. Want het was even schrikken, het was even chaotisch. Je kunt je zo voorstellen dat de mannen van PSV, die nog wel eens een Europese wedstrijd afwerken, toch wat, ge meer met, ja, wat gelauwerder aan deze wedstrijd zijn begonnen. En dat uh, voor Heracles dit echt allemaal hartstikke nieuw is. Douglas nu namens Rand landschapsgebied rechterkant. Legt de bal in het schrafstopgebied. Aanname van Everton. Dan moet het naar Duarte aan de linkerkant. Duarte wil dan wel aannemen, maar raakt de bal kwijt aan Labiat. En de uitbraak is er nu van PSV met Wijnaldum. Maar Kwanzaa is dan zo'n stofzuiger op het middenveld die vanuit de as overkomt naar de linkerkant. Even met een sliding, Wijnaldum de voet dwars zet. Bal over de zijlijn. PSV gaat gooien. Gaat dat doen een metertje of drie, vier voor de middenlijn aan de rechterkant. Hutchinson. De Canadees, kijkt wat om zich heen. Gooit de grote bal uiteindelijk terug naar Marcelo. Opgejaagd door Armenteros. Maar die twee verdedigers komen daar vooralsnog wel uit. Hoewel Everton ook doorjaagt. En er uiteindelijk gekozen wordt voor Titon. Er zijn wel ploegen die willen voetballen. Dat zou de finale op voorhand leuk moeten maken. Aan de linkerkant krijgt PSV de bal via Pieters. Die paast tegen de middenlijn aan. Mertens probeert te verlengen. Daar zit een been tussen. Moet Strootman een fel aan met... Overtoon. Strootman maakt daarbij een overtreding. En dat betekent dat Herikles opnieuw een vrije schop krijgt de hoogte van de middenlijn. Ook daar gaat de bal nu terug naar de keeper. En ook daar jagen mensen door van wie Lens dan de belangrijkste is. Een verre trap van pas weer wordt opgevangen door Marcelo. Krijgt ook geen tijd. Daar loopt Armitterus weer op door. Bal ook terug naar de keeper. En dus weer een verre trap. Zo is het wel chaotisch in de eerste drie minuten van de wedstrijd. Maar ook levendig en ook energiek Overtreding nu van Mertens. in duel met Breukers. Mertens probeert de vrije schop of de trap van zijn keeper te verlengen. En dat doet hij met het hoofd, maar springt daarbij terwijl hij wat met de armen zwaait. En raakt met zijn rechterarm het hoofd van Breukers. Ik wil dit geen elleboog noemen, maar je krijgt toch elke keer bij voetballers ook het indruk dat ze het niet per ongeluk doen. Die beweging met die arm is zeer onnatuurlijk eh, als je springt. Eh, u moet het maar eens proberen, dan ja, verspilt u toch extra energie. En Mertens is nou eenmaal een jongen die toch dat wel een beetje met zich meedraagt. Dit soort ongelukkige acties. Goed, Breuker staat inmiddels weer. Van Boekel heeft het gezien, beoordeeld en als uh, niet ter zake doende in zijn boekje gezet. En dus kan er nu uh, gegooid worden door PSV. Want inmiddels is de bal over de zijlijn. Krijgt uh, PSV die bal niet weg omdat Everton rond de middellijn een uh, blok vormt. Bal weer over de zijlijn. En Hudsonson mag nu uh, gaan gooien namens uh, PSV. En uiteindelijk gaat de bal terug naar uh, Titon, de keeper dus. De Poolse keeper van uh, PSV. Die dus inmiddels wel de eerste doelman is. De Zweed Isaacson is nog altijd geblesseerd. En Sinou zit op de bank. Bal bezit voor PSV nu op de helft van Herakles met Toivone. Sterk gespeeld, rechterkant. Wijnaldum gevonden. Die zou een voorzet moeten geven. Nu Toivone is doorgelopen. Wijnaldum wil ze tegenstander Loonveld. Kapper geeft de bal dan terug aan Hutchinson. Die geeft dan wel de voorzet. Bij de tweede paal. Daar is Toivone. Maar die is net te klein. En kan net niet bij die bal komen. Die er een decimeter overheen schiet. En dan aan de andere kant van het veld. Bijna bij de cornervlag over de achterlijn gaat. Nee, hij is zelfs over de achterlijn gaat. Ook bij het spel stond Toivode. Dat maakte de aanval meteen onschadelijk. De herhaling wijst uit dat het dat inderdaad is. Maar dat er een havix nodig moet zijn geweest van de dat die dat uitstekend heeft gezien. Want het was millimeterwerk. Maar de vrije schop die Heracles aan overhoudt wordt dus terecht toegekend. Pas weer gaat die bal nemen. Zeg nog mag eens tegen zijn spelers dat ze wel een stukje omhoog mogen schuiven richting de middenlijn. En trapt dan de bal op de voeten van Labiat. Overname van Wijnaldum in een duel met Looms. Een meter of drie, vier over de middenlijn. Looms zegt, die bal is uit geweest, Maar Wijnaldum mag gewoon door. Zoekt de combinatie met Labiat. Het komt uit bij Strootman in de as van het veld. Paast de bal zo in de voeten van Rienstra. Centrale verdediger van Herakles. Vervolgens gaat het naar Duarte. Die speelt de bal wat in de lucht. Dan wil Douglas wel aannemen. Dat gebeurt allemaal nog op de Herakles helft. Hij krijgt dan te maken met in zijn rug Wilfred Bouma. Overtreding van PSV. Dus ook een beetje onbeholpen inkomen van Bouma. Van Boekel heeft gefloten. En in Raaknes heeft alweer balbezit. Everton kan aannemen op een paas van Rienstra. Bouma werkt weg uit eigen defensie. En dan Rienstra veroverd in de middencirkel. Maar wel ten koste van een vrije trap. Want hij maakt een overtreding op de spits van PSV-Lens. Beide spelers, of beide helftallen, proberen eigenlijk vrij snel hun uh, mensen voorin te bereiken. Met paasjes, omdat ze weten dat de aanvallers in deze wedstrijd... maar dat geld eigenlijk aan beide kanten sneller zullen zijn dan de verdedigers. Met PSV mede om die reden geen maatafs en wel Lens. Wat van de Linda Rienstra niet de allersnelste op deze wereld. Dat geldt eigenlijk ook wel voor Aan De kant van PSV geldt dat natuurlijk voor Bouwmaar Marcelo ook. Daar zouden de aanvallers van moeten kunnen profiteren. Om die reden wordt dat vrij direct eigenlijk gezocht. In het begin van dit duel zes minuten. 0-0 stand, maar levendig dus. Met één grote kans in het begin voor Lens. Nu, Wijnaldum aan de bal. Dribbelt langs man, zou kunnen schieten. Geeft de bal naar de buitenkant. Mertens moet hem binnenhouden. Komt de voorzet in de handen van weer. Er gebeurt voldoende in die eerste zes minuten. Hier was PSV dus weer met een versnelling. Mertens uiteindelijk die de bal niet in de buurt krijgt van Toivonen en Lens. Want dat waren de twee afwachtende PSV'ers in het schapsopgebied van Heracles. De bal kwam naar de eerste paal. Daar waren de in het oranje gestoken pas weer prima op de winkel let. En die bal klem had. Rienstra nu legt de bal ook achter de laatste linie. Althans, dat is de bedoeling. Met de opgekomen Breukers in de buurt van Erik Pieters. Maar die bal is te hard. En die is uiteindelijk een prooi voor Titon. De lange keeper van PSV. Die is kijkt en zoekt. Want PSV staat eigenlijk wat opgesloten door die voorwaartse van Herakles. Als je daar onderuit voetbalt is er achter ruimte. En dat klopt ook. De bal komt bij Mertens. Komt bij Toyvonen. We zijn nu op de helft van Herakles in de as van het veld. Aan de rechterkant uh, Wijnaldum gezocht. Daar gaat de bal aan voorbij. ...waarbij de cornervlag nog binnengehouden door Hudsonson. Prima eh, gedaan door die Canadees. Bal uiteindelijk nu wel over de zijlijn via Looms. En dan mag er dus weer ingegooid worden door PSV. Dat dus zich nu wel ophoudt ter hoogte van het strafstopgebied van de Almeloos. Het gebeurt sowieso in de eerste minuut toch wat meer op die Almeloze helft... ...waar PSV nu combineert via Wijnaldum die naar binnen trekt... ...en dan eigenlijk ruimte zoeken om links de bal breed te geven voor Schutters. Die worden nu gevonden. Pieters gaat dat van afstand doen. Maar schiet tegen Kwanza op. Die bal stuit het dan terug in de middencirkel. Dan wordt hij door Bouma opgepikt. Die kan een breed geven naar Marcelo en zo houdt PSV wel de regie wat meer over deze wedstrijd dan dat de tegenstander dat doet. PSV heeft ook wat meer de bal. Bouma, misschien wel een van de meest ervaren spelers op het veld, speelde in 1999 al een bekerfinale met Fortuna Sittard. Dat toen onder leiding over van de huidige bondscoach verrassend de finale haalde, maar verloor van Ajax. Aan de andere kant van het veld krijgt Mertens een tik van Breukers. Dat is het wisselgeld van die klap in het gezicht van Breukers van zo even. De rechtsback die dus naar Twente verhuist na dit seizoen. Breukers zal dat ongetwijfeld nog even aan Mertens hebben gemeld. Hij geeft geen kaart van Boekel. En als ik naar de herhaling kijk, dan zie ik eigenlijk pas dat hij dat absoluut wel had moeten doen. Hij laat het voorlopig inderdaad aan een, met een vermaning doet hij af van Boekel. Vrije trap komt nu van Erik Pieters, meter of 3-4. Over de middenlijn aan de linkerkant. Bal in één keer het strafschopgebied in. Daar waar een duel wordt gewonnen door Duarte. Wint van Labiat. Wegwerken van Heracles. Bal over de zijlijn. Ingooid PSV. Snel genomen door Pieters. Lens gevonden, Tooifoon in de as van het veld. Etage terug naar Strootman. En vervolgens Hutchinson aan de rechterkant. Met Everton in zijn buurt. Diepte wordt gezocht door Wijnaldum aan de rechterkant. Achtervolg door Looms. Wijnaldum aanname op de achterlijn. Ja, dan moet hij nu iets bedenken. Want nu staat eigenlijk alles vast. Dus zal er een individuele actie moeten komen. Nou, dan komt een stiftje richting. Hutchinson, maar uiteindelijk is Duarte de man die zegen viert in dit duel. Bal terug naar Looms en dan uh, overtoom. Ja, die hadden we eigenlijk nog niet genoemd in de wedstrijd tot nu toe, aan het werk gezet. Maar die laat eigenlijk kinderlijk eenvoudig de bal over de zijlijn lopen. En dus mag PSV weer gaan ingooien. Peter Bos is er niet gerust op blijkbaar. Staat al een poosje naast een dugout. Liep zo even geloof ik zelfs het veld in. neer zegt niet precies duidelijk waarom, maar ik voel de bal weghalen. Oh, oké, okay, had ik niet gezien. Hij voelt ongetwijfeld ook dat zijn ploeg nog niet heel lekker in de wedstrijd zit... en dat Heracles nog niet aan voetballen is toegekomen. Nou hebben we alle voorbeschouwingen uitgebreid gelezen, gehoord en gezien. En als het Bos nou één ding telkens benadrukt heeft... is het dat zijn ploeg moet voetballen. Dat kunnen ze ook, maar daar komen ze dus nog niet echt aan toe. Negen minuten ruim gespeeld in de kuip. PSV Heracles is 0-0 voor de ploeg die dus voor de zestiende keer in de finale staat. PSV, van de eerste vijftien vonden ze er acht... tegen de ploeg die dat voor het eerst in de geschiedenis mag doen. En misschien om die wel reden wel een heel klein beetje last heeft van plankenkoorts. Dat mag best overigens. Terwijl Van der Linden nu paast naar Everton. Die ontwijkt maar net een tackle van Hutchinson. Maar is dan wel de bal kwijt. Hutchinson wordt dan vastgehouden door Everton. En verdient een vrije schop. Zo krijgt PSV als het de bal kwijt is. Die ook eigenlijk vrij snel telkens weer terug. Want ik denk als je nu een statistiekje in beeld zou brengen van het dat is de eerste 10 minuten dat PSV op minimaal 60% zit. Het is uh, wel een beetje zoals het natuurlijk werd uh, verwacht. PSV ook als favoriet aan uh, deze wedstrijd begonnen. De begroting wijst ook wel uit. Dat uh, PSV eigenlijk uh, normaal gesproken aan de stand verplicht is om dit duel te winnen. 60 miljoen tegen 9. Dat is nogal een uh, verschil. Ik geloof dat je van het uh, salaris van Mertens het hele elftal van Heracles kan kopen. Ja, dat geeft ongeveer aan hoe de verhoudingen liggen. Maar ja, begon Heracles ook tegen AZ niet als underdog. En ging het uiteindelijk toch met die finale plaats er ervandoor. Nu PSV in het strafstroomgebied met hangen en wurgen van Heracles. Het is Lens die zich daar doorheen probeert... Te, te, te murwen eigenlijk, maar een aantal spelers van Irakles tegenkomt. Eén daarvan is Antoine van der Linde en die speelt de bal uiteindelijk over de achterlijn, waardoor we een corner krijgen voor PSV, te nemen vanaf de linkerkant. Marcelo mee en uh, Bauma mee, die steken nu een hand op. In de doelmond staat ook Toyfone nog, als de bal bij de eerste paal komt. De doelman uh, komt en dat doet hij uitstekend pas weer, want hij vangt de bal. Kijkt dan ogenblikkelijk om zich heen, kan hij snel trappen. Nou ja, hij wordt een beetje in de weg gelopen eigenlijk door mensen van PSV, zo... Komt er geen snelle trap naar de twee aanvallers die nog voorin stonden. Armenteros en Everton. Maar komt er een opbouw. Via de linkerkant. Oeh, slechte bal zeg. Van Loos zomaar ingeleverd bij PSV opnieuw. Maar de overname van Duarte die stuurt nu aan de linkerkant Overtoom weg. Nou is Overtoom wel snel, maar niet zo snel. Dat hij dat kan belopen. Paas is veel te hard. En dat onderstreept eigenlijk mijn gevoel van zo even. Dat Heracles nog niet lekker in zijn vel zit. En nog niet voetbalt. Het is uh, moeizaam, het is stroperig, zodat PSV makkelijk met een mooie actie nu van Labiat. die prachtig met een uh, mooie beweging langs Duarte glipt, makkelijk overend blijft en de bovenliggende partij is. Hij wordt vastgehouden door Duarte, doet dan alsof Duarte ook nog tegen zijn voeten aan heeft getrapt. Dat viel me, dacht ik wel mee eer gezegd. Oh nee, hij krijgt wel degelijk een tik nog. Nou, hij gaat er ook nog een keer op staan. Ja, ja. Ja, ja, ja, dit is de tweede keer eigenlijk dat Van Boek op Geel had kunnen geven aan Eentje van de Herakles. Dit keer met nadruk had het gekund, de eerste keer met Breukers had het gemoeten, maar hij doet het twee keer niet. Kleine trap wordt genomen door Marcelo. In één keer richting de helft van Heracles gepeerd. Waar er in communicatie wat misgaat. Waardoor eigenlijk niemand die bal pakt. En Mertens aan de linkerkant kan oppakken. Mertens komt van links naar binnen. Mertens gaat schieten. Mertens schiet de bal naast de goal van Heracles. Maar uh, het was meer toeval eigenlijk dat hij in de balbezit kwam. Omdat er een paar spelers van Heracles naar elkaar stonden te kijken. van ja, Wie gaat nu met het hoofd naar die bal? Uiteindelijk was Mertens dus de lachende derde. Pakt op en schiet de bal naast de goal van uh, Herakles. En zo blijft het dus 0-0 na 12 minuten... en kan pas weer een doeltrap gaan nemen. Maar heeft hij het daar best lastig mee. Want als je kijkt naar de spelers van Herakles... staan eigenlijk allemaal in de dekking. Dus zal het een lange bal naar voren worden. En tegen Everton zoiets van... nou ja, ga maar eens aan de bak tegen Marcelo. Hij heeft het duel inmiddels achter de rug en verloren. PSV heeft dus de ballen weer terug. Korte combinatie. Hakballetje van Labiat. Ruimte voor Strootman. De PSV-machine is wat uh, makkelijker op toeren gekomen. Dus in het begin van deze wedstrijd... dan die uit Almelo. Mertens aan de linkerkant van het veld. balletje terug. Naar Strootman. Strootman zoekt de buitenkant. Staan daar nog mensen? Jazeker. Pieters die nu zijn tegenstander door de benen speelt. Breukers. Maar uiteindelijk toch ziet dat Breukers steun heeft. Rugdekking zo u wilt. Zodat de bal toch nog de PSV-helft wordt opgetrapt. En daar nog meegegeven wordt in de loop van Douglas. Maar dat is voor de rechtsbuiten van Herkles toch net niet te belopen. De bal gaat terug naar Titon. De keeper van PSV die dan eigenlijk nog behalve wat terugspurballen niets te doen heeft gehad in deze wedstrijd. Tot dusver. PSV bouwt erop via Marcello. Marcelo naar Lens. Lens neemt aan met Van der Linden in zijn rug. Dan de bal meegegeven aan Labiat. Overtreding leek mij toch van Duarte, maar niet als zodanig door Van Boekho beoordeeld. En dan kan Herakles eruit. Glijpartijtje weer van Everton. Dat geeft er ook aan dat er gebrek is aan echte durf. Dat de zenuwen in het elftal van Herakles nog altijd zitten. En die moeten er echt uit na een minuut of 13. Daar is Mertens aan de linkerkant. Namens PSV, de hoogte van het strafstofgebied, draait weg van Beukers. Beukers geeft de bal aan Strootman, zoekt de combinatie met Lens. Lens, Lens komt erdoor. Pasveer moet reddend optreden. Lens nog altijd in balbezit. Linkerkant, strafstofgebied, moet hem terugleggen op Toivonen. Daar zit Duarte tussen, maar Herakles krijgt hem niet weg. Nee, ze dus we zitten behoorlijk in de zorg. En dan komt er een schot uit de tweede lijn van Toivonen dat door Pasveer maar net kan worden... Onschadelijk gemaakt, ten koste van hoekschop 2 voor PSV. Maar niet alleen valt PSV aan en zet het de tegenstander onder druk. Ook komt PSV tot de conclusie dat als Heracles de bal even onderschatten en wil uitverdedigen... dat zo ongelooflijk stordig en paniekerig doet, dat het ogenblikkelijk weer balbezit oplevert. Het schot van Troifoon is overigens heel behoorlijk. Want Komt erg in de buurt van de paal. En de redding van Pasveer oogt dan eerlijk gezegd ook niet heel zeker. Want die duikt eigenlijk een beetje half over de bal heen. En lijkt hem met de onderkant van zijn armen nog naast de paal te tikken. Hoekschop voor PSV. Gebeurt na dik 14 minuten. Kevin Strootman doet het vanaf de rechterkant. Luchtmacht uiteraard mee. Bal komt laag bij de eerste paal. Wordt hij weggewerkt door Kwantza. Maar wel weer richting Strootman. Die weer mag voorzetten. Nu moet Pasveer komen. En nu heeft Pasveer wel wat nagedacht over zijn actie. heeft hem te pakken. En gooit hem direct in de loop mee. Van Willy Overtoon. steekt de Over ...over aan de rechterkant. houdt vervolgens in, creëert wat ruimte voor zichzelf... ...maar hij moet nu een afspeelmogelijkheid vinden om te gaan voetballen. Dat wordt Douglas. Douglas rechterkant van het veld. Overton loopt door, krijgt de bal terug. Dan loopt Douglas weer door. Die krijgt de bal niet terug omdat Overton nu zelf de rechterkant oploopt met de bal. Daarmee loop je de ruimte dicht. Moet hij kiezen voor een andere oplossing. Dat is terug, dat kan naar Breukers. Breukers-Rienstra is dan de enige oplossing. Omdat bij PSV vervolgens iedereen wel weer een mannetje gevonden heeft. En dus Rienstrijven van de centrale verdedigers. Die nu met een diepe bal naar voren komt. Bal wordt weggekopt door Hutchinson. Opgevangen door Strootman. Buiten het bereik gebleven van Armenteros. Dan opgevangen weer door Wijnaldum. Die krijgt de bal een beetje achter zich gespeeld. PSV leidt balverlies. Kles neemt over en kan nu via Overtoom komen. Overtoom schieten. Ah! Dat was een lekker schot. Maar gaat er niet in na een kwartier. Een deel van het publiek, hoorbaar, telde hem al. Omdat die bal het zij net raakt. Maar pas nadat de vuist van Titon de bal ook al goede actie, goed schot van Overton, dat scheelt centimeters. Dat is leuk, net zo'n schot eigenlijk als uh, Toyvonen. Dat uh, nou, naast kan gaan, maar ook nog richting de paal kan draaien. Nou, in dit geval uh, Titon goed opgepast. Zoals hij ook een prima wedstrijd speelde in de halve finale van de beker. Tegen Heer de Venus. een proeft er eigenlijk wel doorheen sleepte in beslissende fases. Nu die corner vanaf de linkerkant te nemen. De Overton komt bij de tweede paal. En dan is daar niemand van in Raakles om zijn voet tegen de bal te zetten. Die volgens mij door Van der Linden werd uh, doorgekopt. Daar had Rienstra toch enige kans om dat te doen. Van der Linden kopt sterk door. Rienstra staat eigenlijk stokstijf daarnaar te kijken in plaats van te bewegen. En zo hebben we twee momentjes van opwinning gehad aan de zijde van Herakles. Of van de zijde van Herakles voor de goal van Titon. Maar het is nog 0-0 na nou iets meer dan een kwartier. PSV loft blijkbaar corners verdedigend op in zone in dit geval. Want Rienstra of Van der Linden kan zomaar door de linies heen lopen en zijn hoofd tegen de bal zetten. En als je geen man hebt maar je hebt een gebiedje om te verdedigen moet je wel opletten. Dat doet met name Strootman niet. Want die staat daar te slapen. En als Van der Linden de bal goed raakt, staat Herikles op 1-0. Na 16,5 minuut. U begrijpt, het is nog 0-0. Loons verdedigt uit, maar doet dat slordig? Want raakt de bal aan de buitenkant van zijn linkervoet. Dat is als je linksback bent niet handig. Want dat warmt hij per definitie over de zijlijn. Overname dus weer van PSV met een ingooi. Hutchinson neemt te veel risico. de bal aan Duarte. Steekballetje van Duarte komt al dan niet tegen de hand van Marcelo. Herikles houdt de bal via overtoom. Zo wordt het daar plotseling druk. wanneer neemt PSV uiteindelijk via de rust van Strootman over. En mag het ogenblikkelijk gaan denken aan een koude met Wijnaldum. Maar nu is Heraklis wat sterker geworden. Gaat nu wat duels winnen. Gaat er ook van durf tonen. Bijna een overtreding daar van Duarte. PSV komt eruit met Lens aan de rechterkant, maar dan de ingreep van Van der Linden. En zo zwak als het de optreden was van Herakles in verdedigend opzicht in misschien wel het eerste kwartier... ...heeft men nu de mannelijkheid in elk geval te pakken. En valt PSV aan, maar doet men dat via Wijnaldum en Lens zodanig dat Lens uiteindelijk aangespeeld wordt in buitenspelpositie. Maar er worden nu eens duels gewonnen. Men heeft nu dan toch de schroom van zich afgegooid. Misschien dat daar die twee momenten voor de goal van Titon voor nodig waren om te laten zien... kijk, we kunnen gewoon meevoetballen. En dat gebeurt nu en dan zou die wedstrijd wel eens in balans kunnen gaan komen. Na een minuut of 17, het balbezit is er voor Herakles, voor Rienstra. De centrale verdediger, bal aan de voet, inspelen van Overtoom. En dan krijgt die centrale verdediger hem weer terug. Kan hij wat stapjes voorwaarts maken richting de middenlijn. Lees Vee zal zich ook realiseren dat je niet zoals in het eerste kwartier 90 minuten lang naar voren kan lopen gas nog geven. Dus neemt misschien ook wat gas terug. Terwijl algemeen nu de bal heeft en met een uh, actie probeert langs twee tegenstanders te komen. Nou, de eerste is al te veel gevraagd, want hij verspeelt de bal aan Mertens, die hem dan denk ik gewoon over de zijlijn loopt. Zijn hand omhoog steekt en vragend kijkt naar Paul van Boekel, of die alsjeblieft zelf zou mogen gooien. Dat mag dus niet, want de bal is voor Herakles en via Van der Linden mag de ploeg uit allemaal opbouwen. Rust, dat is dus wat de ploeg wil. Dat straalt Kwanza niet uit. want Hij neemt weer ongelooflijk ongelukkig de bal aan, terwijl er eigenlijk geen tegenstander in zijn rust staat. Hij zal het meeste te maken krijgen met Toivolen vandaag, maar die stond twee meter verderop. De diepe opening van de Heracles is niet goed. Wordt door PSV via Marcel weer de andere kant op getrapt. Die doet dat ook weer wat gehaast overigens. Dan blijft hij wel 10 meter voor de middellijn hangen voor de voeten van Duarte. Die wel kalm blijft. En probeert om de combinatie te zoeken. In ieder geval de bal op de grond houdt. Dit ziet er goed uit. Goed gevoetbald. Linkerkant overtoom weg. Een schaar, een schaar en een voorzet. Nee, zijn tegenstander Marcel nogmaals uitgekapt. En dan een voorzet die maar ten nood door PSV kan worden weggewerkt. Ja, eigenlijk tekort is om door een hierakliet te worden aangenomen. Nu kan PSV eruit met Wijnaldum en Lens. Aan de rechterkant is al op de helft van Irak. Les, steekt de bal richting Mettens. Landswans op gebied Mettens richting Pasveer. En wat een goede ingreep. Van die keeper van Herakles. He. Wel een goede bal van Lens Op de doorgelopen uh, Mertens. Bal komt dus vanaf de rechterkant. Mertens steekt vanaf links naar binnen. Komt er vervolgens oog in oog te staan met uh, Pasveer. Is weg bij Kwanzaa Mertens. En dan doet uh, Pasveer datgene wat hij moet doen. Namelijk kijken naar de bal. Zijn hand uitsteken. En een uh, prima interceptie van die keeper uit uh, Almelo. En zo blijft het dus 0-0 na 19 minuten. Nu een briljante pas op Labiati. Die gaat schieten. En de hand van Pasveer. De rebound voor Wijnaldum. De bal te dicht bij de achterlijn. Wijnaldum. Kan niet meer schieten. Kan de bal alleen maar naar de buitenkant brengen. Zo krijgt PSV nu in korte tijd nog 200% kansen om op voorsprong te komen in deze wedstrijd. Mertens, felle duels aan de linkerkant. Lens met een hakje. Wijnaldum, positief vrij voor de keeper en dan gaat hij erin. Nee, weer voor langs. De derde 100% kans voor PSV in 45 seconden. Komt er ook nog een vierde. Toyfone en de keeper heeft hem te pakken nadat hij hem eerst loslaat. Toyfone raakt eigenlijk de voorzet vanaf de rechterkant. Die die grote van de penalty op het doel kan afvuren. Niet geweldig. Maar Pasweer schrikt zo dat hij de bal eigenlijk meer omhoog duwt. En hem dan in de rebound pas kan pakken. Maar de PSV-aanval laat hier 3, 4, 100% kansen liggen. Die ze in een tijdsbestek van een minuut krijgen. Een aantal dus eh, als gevolg van prachtige paasjes. Maar geneutraliseerd dus telkens weer door Pasweer. En zo blijft het dus 0-0 in een tot nu toe boeiende wedstrijd na een minuut of twintig. Leuk, ook omdat die goal uitblijft. Nu Armin misschien gevonden door Heracles, maar dan is Titon op tijd uit de goal. Marcelo was in de buurt van Armin leek hem kwijt te zijn. Maar Titon pakt dat uiteindelijk goed op. PSV heeft weer het balbezit met Strootman, meters maken richting de middenlijn. Door de as van het veld. Uiteindelijk Hutchinson aangespeeld aan de rechterkant. Eventjes wat temporiseren ook van PSV. Hutchinson komt wat naar binnen. Kijkt vervolgens. Toivonen is gelopen. Maar die heeft de ruimte wel gemaakt voor Wijnaldum. Maar als Wijnaldum dan wordt aangespeeld in de as. Meter of tien bij het zeslopgebied vandaan. Heeft hij wat moeite met de aanname. Irakens kan alleen maar wegtrappen. PSV kan dus weer ontvangen met Labiat. Op de middenlijn staand aan de rechterkant. Labiat weer terug. Opgejaagd door Everton. PSV probeert daar nu met Strootman, Bauma en Titon. Uit te komen, maar dat kan alleen maar achterwaarts, omdat er nu doorgejaagd wordt door Heracles. Ook weer als Marcelo de bal heeft. Landsgenoot Everton, daar gaat de bal aan voorbij. Labiat en vervolgens Hutchinson op het middenveld. Die kansen van PSV zijn dus wel het gevolg van waar we het al eerder over hadden. Namelijk de snelheid van de aanvallers ten opzichte van de verdedigers. Die zijn nog eenmaal minder snel. Dus als je daar, zoals dat nu twee keer gebeurde bij de PSV'ers, balletjes achtersteekt. En de aanvallers zijn op snelheid. Dan zijn ze ook echt niet mee in te halen. En dat levert PSV dus 200% kans op, zodat de conclusie na een kwart wedstrijd is dat het weliswaar nog 0-0 is. Maar dat PSV sterker is, dat PSV veel gevaarlijker is geweest. En dat nou ja, een wonder is het misschien niet, maar dat Heracles toch tevreden zal zijn. Dat het hier niet op een achterstand is gekomen. Want dat dat door al die mogelijkheden toch zeker tot twee, drie keer toe makkelijk had gekund. En dat bovendien Pasveer, die dan ook wel af en toe een indruk maakt. Dat je denkt, oh, weet je wel precies wat je doet? Toch een aantal keren een hoofdrol al heeft gespeeld. Omdat hij een aantal goede reddingen in huis had. Aan de andere kant nu Everton in duel met Marcelo. Komt aan de zijkant uit en levert de bal terug in bij Looms. Het is een beetje wel het verhaal van, van Pasveer ook. Hè? Dat heeft hij sowieso in zijn keeper. Wel iets wat, nou, waarin hij afwijkt eigenlijk van andere keepers. Het is niet altijd even stelvol. Het is soms, ja, lijkt het allemaal wat op toeval te berusten. Maar het is tot nu toe heel goed. Want hij houdt de nul voor Heracles. Dat overigens nu het balbezit heeft via Loops. De bal gaat terug naar Rienstra. Halverwege zijn eigen helft in de assen neemt hij de bal aan. Gaat één Psv er stoorden. Dat is Wijnaldum. En dan uh, denkt Rienstra. Je kan maar wat. Eventjes terug naar uh, Pasveer. En dan mag de Routier 36 jaar bezig. Misschien wel aan zijn uh, laatste seizoen betaald voetbal. in elk geval aan zijn laatste seizoen bij Heracles van der Linden. De opbouw gaan uh, verzorgen. Maar verder dan uh, Douglas komt men niet. Dan gaat het weer terug naar uh, Pasveer. Even dus wat uh, temporiseren. aan een uh, minuut of uh, 22. Terwijl PSV nu weer doorjaagt met Toyvonen op Duarte. Als die wordt aangespeeld door Pasveer. Bal weer terug naar de keeper. Dan maar eens een lange bal. Een uh, Pieterswinten. Het luchtduel, afvallende bal, is voor Overton. Aan de rechterkant van het veld kan Heracles nu weg. Maar niemand voor het doel eigenlijk als Armenteros wel komt. De bal nu naar de buitenkant geeft aan Douglas. Dan zelf in het, het val komt in het strafschopgebied. Er komt toch nog een voorzet. Everton wil wel naar die bal toe, maar die wordt weggetrapt door de PSV-verdediging. Armenteros kijkt nog maar eens naar de grensrechter en zegt... zie je dan niet wat er gebeurt? Dus die beweging had hij ook naar mij kunnen maken. En dan had ik hetzelfde ringer als die grensrecht. Want ik zag het namelijk ook niet. Volgens mij gebeurde er helemaal niks. Hij lag daar ineens omdat die bal weggetrapt is, krijgt Heracles dus wel een ingooi te nemen. 0-0, 24e minuut. bal komt richting de kop van het strafhofgebied. Wordt daar eigenlijk niet goed verwerkt door Armenteros. Toch nog aan de buitenkant gekomen bij Douglas. Douglas met Pieters voor zijn neus. Een beweging, nog een beweging. Staan met de gezichten naar elkaar. Dan toch maar een paar metertjes teruggedribbeld. En dat de bal ingeleverd bij Breukers. Breukers gaat de voorzet geven. Nou ja, die gaat richting de penalty stip komen. Die voorzet weggekopt door Marcelo. Maar even zo makkelijk weer opgevangen door Heracles met Van der Linden. Bal naar Looms. Looms heeft nu wat ruimte om op te komen. Komen. Dat is toch een beetje de locomotief aan Almelo. Gaat nu inderdaad richting dat strafzondgebied. Heeft wel één probleem. Komt Labiat tegen. Die heeft veel bewegingen in huis. geen heen. En dus is Labiat winnaar van uh, dit duel. Labiat behoudt ook het overzicht, speelt Toyfona aan. Nu zou het snel kunnen gaan naar Mertens. Maar het gaat naar Pieters, die steekt nu aan de linkerkant de middenlijn over. Combinatie met uh, Mertens. Mertens draait het gezicht naar de goal. Pieters komt op aan die linkerkant, maar doorzien door Breukers. Keurig weer opgelost door uh, Herakles met uh, Duarte, met Overtoom en met Douglas. Douglas rechterkant van het veld. Overtoom wil de bal terug. De hoogte van de middenlijn, maar wordt overgeslagen. Omdat het dan nou simpelweg niet kan. De bal gaat breed naar Kwanza. Die wordt nu door twee PSV'ers opgejaagd, onder wie Kevin Strootman. Dan levert de bal er maar weer in bij Breukers, die op zijn beurt kiest voor pasfeer. En zo krijgt de doelman van Heracles wel veel balbezit. Niet alleen dus als hij reddingen moet maken, maar ook omdat de twee centrale verdedigers zo ongelooflijk onder druk worden gezet. En eigenlijk die andere ook. Dat de bal vaak niet anders kan dan terug. Heracles wil één ding niet, en dat is lange trappen naar voren geven. Heracles wil voetballen, ook dat hebben we Bos de afgelopen dagen ...keer op keer op keer op keer horen zeggen. Maar nu kan de keeper niet anders, want iedereen staat in de dekking. Dus een lange bal komt aan de linkerkant toch terecht bij Everton. Die onder druk van Hutchins in dit geval de bal weer terug speelt. naar nou loont op de eigen helft en die opent dan op Armenteros. Die neemt hem aan in de lucht op de borst, maar verliest hem dan vervolgens aan Marcelo. Het snelle schakelen van PSV, maar ook PSV wordt onder druk gezet. Maar dan blijven Wijnaldum en Strootman toch overeind. Dan kan eruit uitverdedigd worden via Pieters even in de as van het veld. Vervolgens speelt hij de bal onhandig tegen Duarte aan. Kan Duarte er verder iets mee? Nee, want uh, hij wil hem vervolgens wel diep spelen richting Douglas, maar die kan daar niet bij. Die bal is veel te hard en uiteindelijk dus in de handen van uh, Titon, nee, over de achterlijn gegaan. Nu is de bal in de handen van Titon, maar die heeft hij gekregen van een ballenjongen. Hij gaat namelijk een doeltrap nemen. Namens PSV na 25 minuten bij een 0-0 stand. En nu doet Heracles precies hetzelfde wat uh, PSV doet aan de andere kant. Ook Titon kan nu niets anders doen dan het spelen van de lange bal richting Lens. Net wil doorkoppen, maar komt daar niet naartoe. Dat is ook niet zijn allersterkste punt. Ik weet niet of het er trouwens mee te maken heeft... dat de bondscoach en assistenten voor en op de tribune zitten. Maar er zijn er, ik geloof ik, zeven die in het geflijt proberen te komen bij de bondscoach. Want die hebben oranje schoenen aangetrokken. Dat is een, ik mag wel zeggen, afschuwelijke modegril. Maar vooruit maar weer, er zijn keepers die hebben vandaag geel en oranje aan. Maar dat mag voor mij, maar die schoenen... Ik denk niet dat Hutchins er veel mee opschiet hoor. Nee, dat, is, dat denk ik ook niet trouwens. En die man die nu aan de bal is ook niet, dat is namelijk overtoon. Die heeft een soort combinatie van oranje en geel. Maar ja, aan de rechterkant groene schoenen bij Douglas. Die dan de bal aanneemt en even een circusact opvoert. Stand uh, surplus maakt en uh, de bal wat laat rondrollen. Dan komt er toch nog een combinatie en is Breukers plotseling weg. Moet er een voorzet komen van Breukers. Die kap naar binnen en dan heeft hij een hele ingewikkelde beweging in huis en verslikt hij zich ah. in zijn eigen actie en tikt hij denk ik de bal gewoon zelf over de achterlijn. Maar krijgt hij hier noeds op? Ja, want van Boekel. Op advies van zijn grensrechter wijst dus inderdaad naar uh, de cornervlag. Daar staat een grensrechter ook naar die cornervlag te wijzen. Het is. Uh, ja, Breukers die een beetje schrikt van ja, wat moet ik nu eigenlijk doen? Eén beweging, Pieters kwijt. En dan vervolgens via Pieters de bal over de achterlijn. Ja, klopt toch? Ik geloof toch dat het arbitrage gelijk heeft. Corner komt overigens van de Duarte. Vanaf de rechterkant wordt in de doelmond weggekomen door Bouwman. Maar weer opgevangen door Willy Overtoom. Overtoom zoekt de linkerkant op. Kleine man wordt daar door een andere kleine man de voet dwars gezet. Dat is Labiyat. Bal over de zijlijn aan de linkerkant. van het strafschopgebied heeft Overtoom gegooid. Voorzet komt er van uh, Loos. Die komt op het hoofd wel van een van de spelers van Herikles. Armenteros, die staat vrij dicht bij het doel ook. Maar gek genoeg is het niet zo gevaarlijk als dat lijkt. Want hij staat tussen twee PSV-verdedigers in. Hij kan de bal wel koppen, maar krijgt hem zo ongelooflijk op zijn hoofd... dat dat niet zoveel zin heeft. En eigenlijk in de herhaling kijk ik meer naar wat daarachter gebeurt. Namelijk het duel tussen Everton en Pieters Waarbij Everton naar de grond gaat en zegt ik krijg een beuk van Pieters Dat is strikt genomen waar, maar het is een schouderduw. En dus werd daar niet voor gefloten. Aan de andere kant wordt er wel gefloten als Lens de tegenstander vasthoudt dat is Van de Linde in dit geval. En dan heel boos om zich heen kijkt als er een vlagsignaal komt van de grensrechter. Een fluitsignaal van de scheidsrechter. Maar voorkomen terecht krijgt Heracles een vrije schop. Het half uur nadat, 28 minuten. nog altijd 0-0 in de kuip waar PSV beter is. Waar PSV gevaarlijker is geweest. Maar waarbij we in de laatste minuten toch ook een aantal mogelijkheden weer hebben gezien. Een aantal hoekschoppen. En vooral ook wat balbezit van de ploeg uit Almelo. Feit hebben ze inmiddels genomen. We moesten even wachten op Van der Linde. Die ook nog even wat schoen, schoenveters moest vastmaken. Ja, alles moet goed zitten natuurlijk in zo'n belangrijke wedstrijd. Lange bal van Pasveer aangenomen door Armenteros. Toch een stilist, een artiest. En dat laat hij hier toch ook wel zien. Want hij zet drie man te kijken. Komt vervolgens wel ver van de goal weg. Aan de rechterkant in balbezit. Komt daar in een duel met Mertens. Bal over de zijlijn via de belg en de ingooi voor Herakles. Toch, dacht ik, Breukers gooit. Maar kijkt vervolgens naar Van Boekel die dus een ander sign heeft gegeven. Namelijk dat er een vrije trap genomen moet gaan worden door Herakles. En dat heeft dan te maken... Met uh, het ingrijpen van Mertens. Hens, heeft hij Hens gemaakt? Ja. Nou oké, okay. nou, dan heeft hij Hens gemaakt. In elk geval komt er een vrije trap aan die Duarte gaat nemen. draaiende bal vanaf de rechterkant wordt door PSV weggekopt. Vrij makkelijk zelfs door Stroopman die op de rand van zijn eigen stadsgebied staat. Dan moet Heracles die bal controleren via Breukers. Dat doet hij wel ter hoogte van de middenlijn. De stormen de twee van PSV op af. Lens en Labiat, maar de bal komt terug naar Pasveer. Die krijgt alle tijd en neemt ook vooral alle tijd. totdat iedereen weer staat waar hij moet staan. En moet dan... Aan de rechterkant zien dat hij Breukers bereikt. Dat lukt. Breukers krijgt bezoek van Mertens. Veel te bal tegen Mertens op. Daarmee is hij de bal kwijt. Dat zijn momenten van gevaarlijk balverlies. Lens gaat lopen. Dat wordt dan door Rienstra. Maar ten nauwenoord hersteld. De bal terug naar de keeper. Nou moet hij met een hoge trap komen. Dat doet hij dan wel op het hoofd van Bouma. Maar die komt dan de bal weer blind naar voren. Zodat Herikles daar weer kan overnemen. En als je die zin hebt uitgesproken, heeft PSV de bal weer te pakken. Via Toyfone, Wijnaldum in de as van het veld. Aan de rechterkant, Labiat met de lange Looms in zijn buurt. Gaat richting het strafstofgebied, komt naar binnen. Wat gaat Labiat doen? Schiet tegen Looms aan. En Kwanza werkt dan. Vanaf de rand van zijn eigen strafschopgebied die bal maar weg richting de helft van PSV. Marcelo staat daar als slot op de deur. Direct gekopt naar Hutchinson. Hij naar Labiat. Weer in een duel met Looms. Labiat wint. Rechterpunt strafschopgebied. Daar is Hutchinson. Neemt de bal over van Labiat. En dan stuurt hij Labiat de diepte in. Achterlijn gehaald. En de goal is er van Ola Toyvonen. Dit is een prima aanval van PSV. Na een half uur spelen is daar dan eindelijk het paasje waar PSV al een paar keer op loerde. En wat PSV ook eigenlijk al een paar keer een paar keer lukte, nu was het goed. Hutchinson nam de bal over op de rand van het schafschroepgebied van Labiat. Die zocht vervolgens de diepte, goede paas van Hutchinson. En dan legt Labiat de bal terug vanaf de achterlijn. En is een intikken geblazen voor Ola Toivonen. En die zet PSV na een half uur op 1-0. Hij loopt goed, hij loopt scherp, Toyfone. En doet het zelfs achter zijn standbeen langs in de drukte. Dat is wel heel knap, want er zijn er twee of drie van de Herenkles die hem achtervolgen. Maar hij is gewoon een metertje weg, omdat hij eerder dan de tegenstander ziet... wat er gaat gebeuren en waar de aanval naartoe gaat. Hij weet wat Labiat kan, weet dat er een paas komt. En als je het dan zo kan afmaken in de medefinale, dan doe je eigenlijk alles goed. En dat nou juist hij het moet doen, de aanvoerder van PSV, ook veel bekritiseerd. Bij PSV nog geen prijs gewonnen. Hij vond dat het daar wel een keer tijd voor werd. En als je dan zelf op die manier kan bijdragen. ja, Het is natuurlijk nog niet zo ver. We moeten nog een uur. Maar voorlopig zal dat gevoel toch door zijn hoofd spelen. Want na ruim een half uur zet hij Toivonen dus op het 1-0 voorsprong. Dat betekent dat wij uh, een piep in onze oren hebben aan de linkerkant. Want daar zitten die PSV'ers. En aan de rechterkant van, ons, uh, die van Heracles. Daar is het plotseling erg stil. Daar komt Toivonen weer. Daar komt Toivonen weer. Maar de bal die hij meeneemt vanaf halverwege de Heracles-helft is te hard. En rolt door in de handen van Pasveer. Hij is nu uh, toch wat meer ook de komende man, hè? De, de toyfone. Nu daar speelt en wat meer ruimte maakt. En dat doet Matas natuurlijk op een andere manier. En zo zou dat wel eens het gelijk kunnen zijn ook van Philip Cocu die dus in deze wedstrijd ervoor heeft besloten of voor gekozen om met lens te spelen. Iets andere invulling van die spitspositie heeft natuurlijk ook invloed op de man die daar kort achter speelt. Ola Toivonen die dat inderdaad nog even achter zijn standbeen langs deed. Natuurlijk wel heel veel, heel veel kwaliteiten in huis heeft maar niet echt doorslaggevend is voor PSV in de afgelopen jaren. 32 minuten gespeeld. 1-0 voorsprong voor PSV en een vrije trap voor Heracles. Aan de linkerkant half of aan de rechterkant halverwege de helft van PSV. Duarte doet het. Maar hij is van de Linde, maar daar komt de bal niet. Die wordt door Wijnaldum weggekopt. En wordt dan wel opgevangen door Heracles door Breukers. Breukers speelt een breed naar Looms. Looms kijkt en kijkt en kijkt en breekt de bal. met een boogje weer terug richting de rand van het stadsochtgebied. Dan wordt hij weggekopt door Marcelo. Opgevangen weer door Wijnaldum. PSV komt nu. En dan komt de paas naar Lens. Daar staat er van Heracles net één in de weg. Dat is voor Heracles maar goed ook. Want als Lens weg is daar zie je hem niet meer terug. Hij krijgt nu wel de bal, Lens. Maar dan heeft Heriklassen weer zeven mensen achter de bal. Hutchinson is mee. Hutchinson draait weg van Looms. Hutchinson gaat lopen. Hutchinson neemt een actie in huis. Dan komt de bal bij Wendal, maar die staat buiten spel. Maar een aardige actie van de Canadese rechtsback. Die zich dan eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd serieus voorin laat zien. Hij heeft het wel een keer eerder geprobeerd, want toen had dat weinig om het lijf. Nu is er overzicht, rust en een actie. En is dat goed van Hutchinson, maar uiteindelijk loopt het dus spaak. Hoeveel eerder had Hutchinson uh, wellicht gespeeld als hij uh, um, niet lang geblesseerd was geweest? Want het invullen van die rechtsbackpositie is heel lang natuurlijk gegaan met Manolev. Maar uiteindelijk heeft uh, deze Canadees toch denk ik als rechtsback meer aan het spel van PSV toe te voegen dan de Bulgaar. Hoewel uh, collega Tegelen daar moeilijk nou, bij gaat kijken, dat doet hij niet overal <laughs> gewoon heel vaak. Nee, dat het voorstel zo geweest is. Toen heeft Hutchinson daar een tijdje gespeeld omdat Manolev geblesseerd was. Ja, ja. Maar toen was niet iedereen daar even tevreden over. Dus nou ja, het past nu wel beter, dat is waar. En voor de rest moeilijk kijken is in ik geloof ik mijn Dirk. Wat heerlijk. Kan dagen volhouden. Malmö zit PSV via Marcelo achterin. Wat dik een half uur. Nou ja, PSV dus op een 1-0 voorsprong. Dat zeiden we al. Dat is terecht. Want PSV is beter en gevaarlijker geweest. En Herikl is toch altijd eigenlijk niet toegekomen aan het spelletje dat ze willen. Namelijk tikken, voetballen. Dat is ook de verdienste van PSV. Want die houden dat wat dat betreft goed in bedwang. Dekken iedereen kort zodat er van opbouw geen sprake kan zijn. En krijgen dus ook hun kansen. Nu weer Lens Rechterkant. Voorzet. Nou ja, dat is geen voorzet. Hij probeert het uit een soort Marco van Basten-achtige hoek. Benzema mag je tegenwoordig ook zeggen. Te schieten op het doel. Die bal die gaat wel richting de kruising. Maar Zelt daar behoorlijk ver overheen ook. Maar allemaal onderstreept Lenz hierbij. Dat PSV, ondanks dat het 1-0 voor staat, toch eigenlijk gewoon naar voren wil. Er is dus een blessure voor uh, Labiat. Die blessure liep hij op op het moment dat de bal al weg was. Dat uh, Bas uh, aan het beschrijven was dat Lens dus over de goal van Herakles schoot. Stortte Labiat ter aarde. Omdat hij volgens mij in een duel kwam of met Kwanza of met, uh, met Overtoon. Met een van die twee dacht ik. Nou het is uh, geen van die twee, het is Looms. Die Looms gaat dus nog wel eventjes op het uh, been staan, op de voet staan eigenlijk van Labiat, die daar behoorlijk veel pijn aan, uh, aan overhoudt. Uh, de sok gaat nu weer recht. En Loomsk uh, wordt nu in beeld genomen op onze monitor... met zo'n uh, ook al moeilijk kijkend gezicht. Het zal een beetje uit de streek komen, denk ik. Maar uh, Loomsk denkt, ja je kan me wat, uh, Labiat. Je bent uh, veel te snel. Uh, ik ga toch eens een keer proberen op je voet te staan. Nou, dat is gelukt. Op onthoud dus in uh, deze wedstrijd. Terwijl Pasveer nu uh, staat aan te geven... ik wil die uh, doeltrap nemen van Boekel. Uh, gaan we nog uh, afscheid nemen van Labiat? Gaat hij nog naar de kant? Want hij is tenslotte uh, verzorgd. moeten we dat hele... Sok ophalen, gedoe. Moeten we dat allemaal live gaan meemaken? Nee, dat is van Boekel wel een beetje met de keeper van Herakles eens. Dus strompelt de jonge Marokkaan nu naar de zijkant. Ondersteund door de verzorger van PSV. Nou, dan kan Pasveer die doeltrap gaan nemen. De twee man dichtbij zijn van de Linde en Rienstra. De eerste wordt gevonden van der Linde. Speelt de bal in de voeten van Duarte. Op eigen helft nog altijd. Dan breed naar Rienstra. En die gaat namens Herakles de middenlijn oversteken. Het wordt lastig hoor, Labiat. Terwijl hij nu ook zegt dat hij er weer in wil. Terwijl PSV via Marcelo uitverdedigd looms kan opvangen. Herakles even met een man meer in het veld staat. Duarte de bal krijgt. Halverwege de PSV-helft wordt opgejaagd door Strookman. De bal probeert in te leveren bij Overtoom. Hakje terug naar Duarte. Labiat boos nu zegt: hij, ik wil weer terug, ik wil weer terug. Dat is dan nu gelukt. En dan blijft hij plotseling toch weer als de welbekende Kivit te lopen. Ik heb toch de echte indruk dat hij er zo even flink last van had. Maar nu plotseling de pijn weer uit zijn lijf verdwenen. Douglas, rechterkant van het veld. Ja, wat nu eigenlijk? Want het is staat druk. Iedereen staat stil. Dan komt Breukers wel. Breukers wordt van de bal gezet door Pieters. Overname opnieuw via Herenkles met Armentierus. Die wordt aangespeeld op 25 meter van het doel. Draait weg bij Marcelo. Dat ziet er aardig uit. Gaat het straf niet binnen. Gaat liggen. Niks aan de hand. Overname van Pieters Een PSV verdedigde tijd. Via Mertens. Mertens nu aan de linkerkant. Speelt Wijnaldemaan op de middellijn. Ook aan die linkerkant. Moet dan wel afrekenen met Rienstra. Maar Rienstra vormt een soort blok. En dan komt Herakles daar goed voetballend uit. Tenminste zoverre uh, dat Duarte eenmaal in bal bezit. Wordt aangetikt door Toivonen. Nu wordt er dus een vrije trap door Van Boekel gegeven Aan Herakles genomen. Inmiddels door Van der Linde Duarte gevonden. Nog altijd op eigen helft. Een meter of drie, vier voor de middellijn. Wordt hij onder druk gezet door Toivonen. Moet dus terug naar Rienstra. Rienstra staat met Van der Linde achterin. Daartussen staat Wijnaldum gaat dus even via pasveer van de ene centrale verdediger naar de andere. En dan kan Van der Linden de passen voorwaarts maken, de middenlijn oversteken. En de bal vervolgens cross spelen van links naar rechts. Daar staat Douglas wel te wachten, maar het is eigenlijk een beetje een kansloze bal. Want Pieter ziet die bal al van verre aankomen, kan er met het hoofd tussen zitten. Speelt hem wel over de zijlijn, waardoor Herakles balbezit houdt via een ingooi. Inmiddels genomen richting Rienstra. Rienstra speelt Duarte aan, die weer terug naar Rienstra. Nou, dan moet er wat gaan gebeuren. Na een minuut of 37 bij een stand voor PSV. Lange bal. Armenteros aanname in het schatselgebied. Armenteros Titon Zit er half tussen. Zit er helemaal tussen. En dan is er Hens gemaakt door Armenteros. Dit was de grootste kans van Heracles in deze eerste helft. En uiteindelijk loopt dat dus voor PSV met een sisser af vanwege Hens. Maar dat gebeurt denk ik pas nadat Armenteros de kans al gekregen heeft. Want hij neemt hem toch keurig op de borst aan. Neemt hem dan nog eens mee. Ja, dan moet hij daar Die tweede, actie, die tweede actie, kijk ja. nu. Dan krijgt hij de bal tegen ja. de arm, daar waar Marcelo hem probeert weg te trappen. En dat is dan waar de scheidsrechter voor fluit. Zo is de kans eigenlijk niet helemaal geldig. Want voordat het serieuze mogelijkheid werd, was er dus al Hens gemaakt. Titel heeft de vrije schop genomen. Maar hieruit mag wel worden afgeleid dat Heracles in ieder geval besloten heeft dat het wat wil gaan verzinnen. En dat het allemaal probeert om die spits wat directer te bereiken. Die nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen is. PSV heeft de bal weer. Snelle combinatie op het middenveld met een aardig driehoekje. Levert Toyvonen de bal op. Maar die wordt behoorlijk op de huid gezeten door Breukers. Vindt Mertens. Mertens nu overgenomen door Kwanza. Met een diepe bal. Schitterende paasheg. Naar de andere kant van het veld naar Wijnaldum. Die het uh, straksgebied binnen gaat. Wijnaldum en dan tegen zijn tegenstander loons uh, opschiet. Omdat hij denk ik veel te veel tijd neemt. Dat had wel wat sneller mogen nu. Labiat voorzet en Lens komt wel maar kop door in plaats van richting het doel. En juist dat, uh, waar Herikles eventjes gevaarlijk was, laat PSV binnen een half minuut aan de andere kant tot twee keer toezien. Dat het uh, zelf heel makkelijk gevaarlijk kan worden. Hij is niet dodelijk hè Wijnaldem. Op het moment dat je in zoveel vrijheid de bal aangespeeld krijgt, moet je inderdaad even een fractie sneller handelen, uitspelen, schieten. Je moet iets beslissen. En dat duurde allemaal te lang. Daardoor kon Heracles zich hergroeperen. Aanval bleef uiteindelijk nog levend doordat het niet zo heel goed werd verdedigd. Maar er is natuurlijk de kritiek op Wijnaldum wel wat vaker geweest. Dat hij toch eens wat beslissender moet zijn. Wat dodelijker moet zijn. En hij speelt nu aan die, ja, wat speelt hij? aan de rechterkant eigenlijk voorin bij PSV. Dat is ook niet de plek waar hij nou heel graag staat. Hij mag niet op zijn favoriete plekje spelen. Mede ook omdat PSV toch ook niet heel tevreden is over zijn inzet tot nu toe. Er is wat ophef omdat er een overtreding is gemaakt op Douglas. En Van Boekel staat inmiddels met een kaart in zijn hand. En die gaat hij geven aan Erik Pieters. Dat gebeurde allemaal. Terwijl ik nog even dat verhaal van uh, Wijnaldem aan het vertellen was. Er werd er een overtreding gemaakt door Pieters dus op uh, Douglas. Op het moment dat hij zelf de bal verspeelt aan Herakles. Douglas ertussen zit. Pieters dat wil uh, herstellen. En daar dan toch wat uh, onorthodox uh, dat probeert. En in elk geval dat doet. ...in de ogen van Van Boekel en daar de schil voor krijgt. Ja, volkomen terecht gele kaart. Maar Pieters is boos op de scheidsrechter omdat hij zegt... Ja, ...dat deed Breukers in het begin van de wedstrijd tegen Mertens. En toen gaf hij geen geel. En dat was wel een vergelijkbare overtreding. Dus het, nogmaals, dat hij geel krijgt terecht... ...maar niet consequent van Van Boekel. Die dus één keer wel en één keer niet fluit. En dat levert altijd wat irritatie op. Goed, vijf minuten nog in de eerste helft. PSV Heracles 1-0. E door de goal na een half uur gemaakt door Toyvonen. Na nou, vooral goed voorbereidend werk van Labiat... Herikles weg is aan de linkerkant van het veld. Everton de bal even binnen houdt. Achter zijn standbeen langs tilt. Dan probeert met een hakje de doorgelopen looms te bereiken. Dat laat PSV niet toe. Het uitverdediger is daar van Hutchinson. Wordt de bal wel weer door Herikles opgevangen. Want PSV zal in het de resterende deel van deze eerste helft. Zo zal men toch in Almelo wensen... Wat meer terug moeten op de eigen helft. Gebeurt dat ook echt en levert dat ook de Almeloos wat op. Douglas wil aan de rechterkant zijn tegenstander voorbij. Dat lukt niet. Maar hij houdt er wel een ingooien over als die bal via Pieters over de zijlijn gaat. De hoogte van het de rand van het strafschopgebied mag hij nu gaan ingooien. Laat dat over aan Breukers. Gooit op de borst van Duarte aan de rechterkant. Duarte draait even om zijn as. Geeft hem vervolgens terug op Rienstra. Die staat weer op eigen helft. Iedereen loopt nu bij hem weg. Dan maar spelen naar Pasveer. Die staat iets voor zijn strafstopgebied. Ontvangt die bal. Wijst nog eventjes dat iedereen in positie moet gaan staan. En schuift hem vervolgens in de voeten van Van der Linden, de aanvoerder. Hij naar nou Overtoom. Overtoom weer naar Rienstra. Zo speelt Herakles de bal rond. En dan diepe bal van de Rienstra richting dat strafstopgebied. Was net heel succesvol richting Armenteros. Nu even niet, want Marcelo zit ertussen. Afvallende bal wel weer voor Herakles. Combinatie Kwanza en Duarte op de rand van het strafstopgebied. Moet dan schieten. Maar trapt ja, wel of niet door een PSV er veroorzaakt. Naast de bal. En nu. Dit moment is dus weer weg. Maar het wordt in ieder geval wat dreigender aan die kant. Uh, PSV nog altijd op een 1-0 voorsprong. Maar voelt wel dat de Almelozen wat uh, meer komen. Wat dreigender worden. Pas weer aan de bal. De keeper dus. Die staat nu buiten zijn strafdomgebied. En levert dan de bal in bij Rienstra. Die in tegenstelling tot zeg maar een kwartier geleden nu rustig de bal kan aanspelen. Aannemen En kan meegeven aan Van der Linden. Van der Linden weer terug naar Rienstra. PSV zakt kortom. Wat meer terug op de eigen helft. En staat daar nu eigenlijk met alle spelers. Dat betekent dat de ruimtes daar wat kleiner zijn. Dat de diepe paas die nu komt als hij niet goed is. Ogenblikkelijk balverlies oplevert ook. PSV neemt over. Snelle combinatie met het Wijnaldum. overtreding op Wijnaldum. En een vrije schop voor PSV. Van Boekel staat daar bovenop. Fluit steekt de hand omhoog en zegt deze vrije schop voor PSV daar... Hoeven we niet al te lang over te twijfelen. Kijk nog even naar de herhaling van dat schot van Duarte. Nou, volgens mij maait hij gewoon langs ja. de bal. Wordt wel opgejaagd door Strootman. Maar Strootman doet daar niets dat niet mag. In zijn geestdrift onderschat hij eigenlijk de situatie uh, Duarte. Uh, vrije trap van PSV inmiddels genomen. In het strafstopgebied van Irak terechtgekomen. terecht gekomen. Dan denkt Lens door te kunnen. Maar Lens heeft een overtreding gemaakt. Precies op de rand tegen Antoine van der Linden. En dus nog een uh, vrije trap. Voor uh, Heracles. Wel mooi trouwens. Die Duarte, Wijnaldum en uh, Strootman speelden een paar jaar geleden hier nog aan de andere kant van de Maas. In het A1-elftal van Sparta getraind door Jos van Eck. Dat kampioen werd en uh, langzaam maar zeker komen er steeds meer van dat soort pareltjes terecht in uh, de eredivisie. En je kunt je bijna afvragen waarom is Sparta ooit gedegradeerd met zoveel kwaliteit in huis. Nou, ja, plan, Je kan er nog wel een paar doen. Ja, het ja. echt uh, Poepon speelde er denk ik toen nog. Dat is een, uh, een aardige lichting die vier, daar. De viergever, viergever uh, van ja. ja, Dat is echt ongelooflijk. Ja, daar zou je de Europa Cup mee moeten winnen volgens mij. Op termijn, het voor... ja. ja, op termijn. Ja. Zit... Als je die tien jaar bij elkaar had kunnen houden, ja. dan was je een heel land. Ja, niet Europa Cup winnen, maar had je een aardig ploegje gehad. Goed, PSV 2 Herekles, daar we het daar maar weer over hebben. 1-0. Het is uh, de 44 e minuut. Toivonen de enige die scoorde. Herekles uh, heeft de bal via vier Heeft ook gevoeld dat het dus de laatste minuten wat makkelijker in de buurt van dat Eindhoven zijn doel gekomen is. Daar ook dreigend is geweest. Maar Titon is eigenlijk nog maar één keer, anderhalf keer serieus op de proef gesteld. En dat gaat ook nu voorlopig niet gebeuren, omdat de aanval van Hereveen, of Hereveen, van, van Herekles wordt onderschept en wordt gestopt. Dat levert dan de ploeg het allemaal wel een ingooi op. Armatyros komt de bal maar eens halen. Levert hem dan terug af bij Van der Linde. Van der Linde opent naar Everton. Everton schermt goed de bal af. Wacht op Looms, maar die komt niet. Geeft de bal dan toch terug aan Looms. Die wil dan met een wippertje de bal meegeven aan Douglas. die voor de gelegenheid even is overgekomen van rechts naar links. Want de bal zelt daar overheen. Er komt in de handen van Titon. PSV dat dus met 1-0 voor staat, Je zou bijna zeggen, je ziet wel dat PSV thuis speelt officieel. Want thuis doet PSV dit seizoen of na de winterstop in ieder geval heel aardig. Maar in uitwedstrijd is PSV 2012 zwak. Maar ja, dit is een thuiswedstrijd voor PSV. Ja, dan zie je dus ja, ook, ook dat Heracles uitspeelt. Want ja. dat doet het thuis nou ja, bijzonder aardig en doet het uit weer een, een stuk minder. Als het andersom was geweest, hadden ze je kunstgas moeten neerleggen nog. Precies, dan had het toch wel een hele dure finale geworden. Uh, bal bezit voor Armenteros rond de middenlijn. Geeft de bal terug naar Kwanza. Kwanza terug naar, naar Pasveer. En Pasveer vervolgens met de bal aan de voet. Terwijl er is een windhoosje komt door de Kuip. Het is trouwens geen echt lekkere zomeravond bekervoetbal. Het is koud in de Kuip. Maar goed, de adrenaline bij de mensen op de tribunes vergoedt ook van veel. Lange bal van Herakles. Opgevangen door PSV, maar weer ingeleverd bij de Boer uit Almelo. Met Douglas nu met een actie. Komt vanaf de rechterkant met een aardige voorzet waar Everton niet bij komt omdat uh, Hutchinson de bal uh, wegkopt uit zijn uh, eigen strafstropgebied. bal vervolgens over de zijlijn gaat. Daar waar Everton mag ingooien. Ook deze man is natuurlijk eigenlijk geen sch schim van de speler die die vorig seizoen was, heeft nog wel eens een aardige actie... maar is niet meer die constante factor die voor onrust zorgt voorin bij Heracles. Nog één lange bal van Van der Linden, maar die komt erachter terecht in de handen van de Titon... terwijl er zojuist is aangegeven dat we nog een minuutje extra gaan toevoegen... aan deze eerste helft van de bekerfinale 2012 met die tussenstand van PSV Heracles 1-0. Het balbezit voor Bouma, Bauma Strootman. Die staat een meter over de middenlijn. Aan de linkerkant is Pieters, eigenlijk zijn uh, secondant. Die staat tegen de zijlijn aangeplakt. Kan zich daar nog net van losmaken als het de paas van Strootman komt. En levert hem dan maar weer aan de andere kant af. Zodat Hutchinson het mag gaan uitzoeken. Nou ja, wat heet uitzoeken? PSV heeft duidelijk besloten, terwijl de klok richting 46 gaat... dat het uitspelen van de tijd eigenlijk het voornaamste primaire doel is. Van Boekel heeft dat ook gezien. Hij zegt, nou als het zomers hoeft het niet... Maar goed, we gaan rusten. PSV staat op een 1-0 voorsprong. Dat is volkomen terecht, want PSV was beter en veel gevaarlijker. En Toy Fooner scoorde 1-0. 13 minuten voor 7. Het is dus rust in de Rotterdamse Kuip. Wij gaan er even uit voor het journaal. We goochelen wat met de tijden vandaag. Dat snapt u, zodat wij rond zevenen weer terug zijn... voor de tweede helft van de bekerfinale tussen PSV en Heracles. Maar eerst gaan wij naar het uitgebreide Radio 1-journaal. Iets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinzeelparket.nl slash monta. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl proef of bel 0800 1428. Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl.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 Paus Benedictus heeft in Rome zijn traditionele zegen, Urbi et Orbi, uitgesproken. De zegen voor de stad en de wereld. Ook wenste hij gelovigen over de hele wereld een zalig Pasen. En dat deed hij ook in het Nederlands. Zalig Pasen. Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen. voor de vrije bloemen uit Nederland. voor de pasmis op het sint Petersplein. In zijn toespraak riep de pauze het regime in Syrië op om te stoppen met het geweld tegen burgers. En ook vroeg hij aandacht voor de problemen in het Midden-Oosten en andere conflictgebieden.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 Het Vaticaan heeft laten weten dat de paus minder vaak naar het buitenland zal reizen. In september brengt Benedictus een bezoek aan Libanon. In Nigeria zijn bij een aanslag met een autobom zeker 38 doden gevallen. De aanslag was in de stad Kaduna in het midden van het land. De bom ging af in een zakendistrict in de nabijheid van eetentjes, een hotel en een kerk. Onder de slachtoffers zijn vooral taxichauffeurs die op de plek van de explosie stonden te wachten en voorbijgangers. Kaduna ligt op de grens van het gebied in het noorden... waar vooral moslims wonen en het christelijke zuiden. Het geweld tussen de bevolkingsgroepen in Nigeria... heeft de afgelopen tijd aan honderden mensen het leven gekost. In Frankrijk is een kind van zeven omgekomen... toen de vloer van een paviljoen inzakte... tijdens een protestantse kerkdienst. De dienst was in pierre een plaats ten noorden van Parijs. waar waren ook 34 gewonden. Tussen de 100 en 150 mensen woonde de dienst bij. Waarschijnlijk was de vloer daar niet op berekend. Op de begaande grond was er op het moment van het incident niemand. Anders was het drama nog groter geweest, zeggen de Franse autoriteiten. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. En dan gaan we in de rust even naar Almelo, naar de supporters van Heracles... die naar de bekerfinale kijken. Colette van Nune, uh, Colenne, Herak, uh, Colette, <laughs> Heracles staat achter met 1-0. Geloven de fans er nog in? Tuurlijk. Ja, joh. Nog uh, 45 minuten te gaan. Hè. dus uh, Nee, dat gaat uh, helemaal goed komen. Daar zijn ze hiervan overtuigd. Het was natuurlijk wel even schrikken, dat eerste doelpunt. Maar ja, het is ook eigenlijk maar één doelpunt, hè. Dat is ook niet zo heel erg veel als je weet uh, dat de PSV toch echt wel uh, de beste kaart heeft. Dus nee, de sfeer zit er hier nog goed in. Ja, is het druk daar? Nou, kijk, Alma is natuurlijk uiteindelijk niet zo'n heel groot stadje. En uh, bijna 20.000 mensen zijn uh, naar de Kuip vertrokken. Dat zijn natuurlijk toch de grootste fans. Dus ik ben op het Amalia pleintje. Dat is maar een klein pleintje. Daar kunnen 4.000 mensen op. Nou, het is... Misschien net half vol. Dus uh, nou, als je over 2000 mensen hier staat te kijken, dan heb je het wel gehad. Dus is ja, hang... heel druk is niet. Nee, er hangt een groot scherm daar. Ja, nou, niet eens een heel groot scherm, eerlijk gezegd. Een pleintje verderop hangt een nog groter scherm. Maar uh, daar is uh, kennelijk de horeca minder leuk. Want uh, daar is bijna niks te doen. Goed, dankjewel Colette van u, vanuit Almelo. In Weert heeft de brandweer een kind uit een auto gered die te water was geraakt. Het kind is minutenlang gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere inzittenden van de auto, de vader en een kind, wisten ongedeerd het droge te bereiken met hulp van voorbijgangers. Waardoor de auto in het kanaal aan de industriekade in Weert is terechtgekomen is nog niet bekend. De oud-voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren, Siewert van Lienden... gaat een club van 500 jongeren oprichten... die invloed moet gaan uitoefenen op het beleid van politieke partijen. Van Lienden legt uit wat die club gaat doen. Die 500 worden lid van de Partij van de Arbeid, het CDA en de VVD in één klap. En we gaan naar de congressen van deze partijen toe. Daar stellen ze hun verkiezingsprogramma vast, hun politieke standpunten. Daar lanceren ze weer nieuwe uh, leiders. En wat wij met 500 willen doen, we willen aanwezig zijn in die zaal. Er zijn ongeveer 800 tot 1000 mensen. Wij dienen zelf tien, uh, een tienpuntenplan in. En daarvoor willen wij een meerderheid krijgen. En als we met 500 zijn, dan is het niet moeilijk om in één klap... dus binnen die partijen die plannen aangenomen te krijgen. Van Lienen wil zo voorkomen dat de jongeren moeten opdraaien voor de bezuinigingen. Die G500 is nodig omdat op dit moment jongeren de rekening van alle bezuinigingen en hervormingen in de maag krijgen gesplitst die nu op tafel liggen in het Catshuis. En wij zien dat binnen die drie machtspartijen, het CDA, de PvdA en de VVD, dat die een meerderheid vormen in het parlement. Zij bepalen de koers en als je dus wat wil veranderen dan moet je de macht van binnenuit veranderen. De club van 500 richt zich op de volgende punten. Nou, wij vinden het belangrijk dat binnen de pensioenen... Eh, jongeren niet betalen voor de pensioenen van ouderen... en dat wij later voor de tekorten mogen opdraaien. Wij vinden dat de eh, jongeren ook vaste contracten moeten krijgen... maar dan dat die een bepaalde periode geldig zijn. En uiteindelijk het belangrijkste is, is dat we een voorstel doen... om in de grondwet neer te zetten dat bij elk wetsvoorstel... eerst wordt gekeken hoe de lasten over de generaties worden verdeeld. In Schiedam heeft een ziekenhuispatiënt de politie op het spoor van een wapenarsenaal gezet. De man uit Schiedam was onwel geworden en naar het Vlietland ziekenhuis gegaan. En daar werd bij het uitdoen van zijn schoenen een vuurwapen ontdekt. De gewaarschuwde politie nam erop een kijkje in het huis van de man. Daar werden twaalf vuurwapens, munitie en een namaakwapen gevonden. Toen de 37-jarige verdachte het Schiedamse ziekenhuis mocht verlaten, is hij aangehouden. De Amerikaanse tv-journalist Mike Wallace is in een verzorgingshuis in Connecticut overleden. Wallace was bijna 40 jaar het boegbeeld van het CBS-programma 60 Minutes, waarin hij veel beroemdheden op een vasthoudende en soms genadeloze manier interviewde. Onder de mensen die hij tegenover zich had waren Martin Luther King, bijna alle Amerikaanse presidenten van zijn tijd, Ayatollah Khomeini en Yasser Arafat. In 2006 ging hij met pensioen, Mike Wallace was 93 jaar. De hoofdpunten van het nieuws. De Syrische opstandelingen zijn niet bereid om te garanderen dat ze dinsdag de wapens neerleggen. Het regime van president Assad had zo'n garantie geëist als voorwaarde voor het terugtrekken van troepen uit Syrische steden. In Nigeria zijn bij een aanslag met een autobom zeker 38 doden gevallen. En Noord-Korea is een derde ondergrondse kernproef aan het voorbereiden. Dat melden media in Zuid-Korea. Op deze zender nu de tweede helft van de bekerfinale. Het is inderdaad drie minuten voor zeven. Het nieuws werd er wat voor naar voren geschoven. We zijn in afwachting van de tweede helft van de bekerfinale in Rotterdam. PSV en Herakles spelen daar die bekerfinale. En PSV leidt halverwege die bekerfinale met 1 tegen 0... door een doelpunt van Ola Toijevode, de aanvoerder van de Eindhovenaren. Ik vertel u nog dat Arsenal inmiddels met 1-0 voorstaat tegen Manchester City. De wedstrijd daar in blessuretijd zit. En dat is eigenlijk geen nieuws, maar dat moet je toch wekelijks vermelden. Ballotelli Balotelli andermaal een rode kaart kreeg aan de zijde van Manchester City. Wedstrijd duurt nog een halve minuut ongeveer en het staat er 1-0. In afwachting van de tweede helft in Eindhoven of in Eindhoven tussen de ploeg uit Eindhoven en Almelo. De afwachting van de tweede helft in Rotterdam, een mooi stukje muziek.